...al dagenlang hevig gevocht in Misrata, een grote stad die in handen is van de ...kleding, juwelen en andere bezittingen verkopen aan de hoogste bieder. Taylor was beroemd om haar extravagante juwelen en jurken. Eerder schonk Taylor een jurk die ze droeg tijdens een Oscar-uitreiking aan een aidsfonds. Die bracht meer dan 100.000 euro op. Het is nog niet bekend wanneer Christie's de spullen van Elisabeth Taylor zal veilen. Het weer...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 Heel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 accorgermi della rabbia dentro te Boy, easy, get yeah, ass a lot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 C See? as we can. mm God